Schijnt de zon volop op een verkiezingsdag... dan gaan ongeveer 1,5 procent mensen meer naar de stembus. Het is volgens de onderzoekers voor de eerste keer... dat er in Nederland onderzoek is gedaan... naar de relatie tussen het weer en de kiezersopkomst. Het weer, vanavond droog en vrijwel onbewolkt. Morgen zonnig, met een paar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee, tot 28 graden in het binnenland. Woensdag opnieuw warm, in de middag onweersbuien... en later lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ANRB Verkeersinformatie. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Knopend Oude Rijn en Nieuwe Gijn zuid twee kilometer. In de werkzaamheden daar is een ongeluk gebeurd en er is maar één rijstrook open. Dit is Radio 1, de NTR. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een van de meest scherpzinnige journalisten van het land... en nog van een generatie die het woord ik zelden gebruikt in zijn stukken. Maar nu heeft hij een zeer persoonlijk boek geschreven over zijn ouders... getiteld Mijn Lieve Ouders. Een kroniek over een liefde die plotsklaps vermengd wordt. Met waanzin. Hier is Raymond van den Bogaar. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Raymond van der Wolgaard. En deze scherpzinnige journalist vindt het interview de meest luie vorm van journalistiek. Hè? Ja, omdat je dan uh, uh, eigenlijk de geïnterviewde het werk voor je laat doen. Ik ben ontzettend lui. <lacht> en jij mag het komende ja. uur al het werk gaan doen. Oké. Okay. Ja, jij mag praten en ik gewoon een beetje domweg wat vragen stellen. Ja, niet helemaal natuurlijk. Kijk, je hebt, je hebt goede en slechte interviewers. <laughs> ja, uh, ja, ja, goede ja, ja, interviewers ja. weten iets boven te brengen... wat de geïnterviewde eigenlijk niet wil zeggen. Misschien ben ik zelf een slechte interviewer. Dat, is misschien dat zou natuurlijk ook kunnen. Waarmee je jezelf dan vrijpleit door te roepen... dat het een hele luie vorm van journalistiek is. Ben je ja. een goede interviewer eigenlijk? Nee, dat denk ik dus niet. <laughs> ik, ik Waarom nou heel ben jij vaak... geen goede interviewer ja. dan? Uh, uh, nou nee, ik heb heel vaak eigenlijk dat ik denk van nou, de, de, de, ik kan u wel doorvragen op iets heel erg persoonlijks bij de geïnterviewde, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet weten. Dat vind ik een beetje zonant. Ik hou eigenlijk meer van schrijven. dan kun je gewoon je eigen dingen... Uh, <laughs> je door, eigen in interpretatie les, en ja. je eigen verhaal ervan maken, ja. Dit is ook een hele slimme opening, hè, hoe je dit nu <laughs> aanpakt. Zodra ik nu een persoonlijke vraag stel, ja, vind ja. jij dat eigenlijk al helemaal niet kunnen? En dan Jawel, wel een heel persoonlijk nee, nee, nee. boek schrijven, namelijk over je ouders. Nee, maar dat, uh, je mag vragen wat je wilt. Dat is niet het uh, probleem. Ik, ik zeg alleen maar wat mijn eigen uh, probleem vaak met interviews is. En uh, het is natuurlijk ook waar dat je hebt in de, in de journalistiek een soort ontwikkeling. Mm -hmm. Toch wel. Waarbij uh, mensen in plaats van over ideeën en feiten, ook eigenlijk relatief steeds meer belangstelling bestaat voor het, het persoonlijke in. Uh, uh, weet ik veel, de acteur, de schrijver, de, noem maar op. En um, uh, ja, dat, ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, vaak heel erg mijn best moet uh, doen om daar een beetje mee te gaan. Want dan voel je een zekere gêne. Ja, ja, eigenlijk uh, wel. Ik, ik geloof niet dat in alle opzichten uh, het persoonlijke iets is dat in de publieke ruimte uh, thuis wordt. En ik vind het ook zo oninteressant. Want ik bedoel, iedereen heeft. Uh uh, slechte huwelijken, ongelukkige jeugden, uh, weet ik veel. En, uh, de een wat ongelukkiger dan uh, de ander. Maar niet iedereen is een briljante acteur of heeft een interessant boek geschreven... of, of, of is een boeiende filosoof met antwoorden op de vragen van onze tijd. Ja. Dus ik heb de neiging om het meer op dat tweede te houden. Wat deed je dan toch besluiten om zo'n heel persoonlijk verhaal te boek te stellen. Ja, nou ja, dat, dat, daarvoor heb ik niet kunnen interviewen. Want toen ik aan begon... toen waren, ze, waren mijn beide ouders al uh, overleden. Dat is eigenlijk ook de, de, het overlijden van de laatste. Eind 2004 is eigenlijk ook de aanzet ertoe geweest. Ik had hun verhaal natuurlijk als waarnemer... en als zoon uh, vrij lang uh, goed kunnen volgen. Om het uh, zo maar uit te drukken. En... Uh, het is ook zo'n raar verhaal en ook wel eigenlijk onaanvaardbaar. Je zou niet willen dat, uh, dat mensen hun leven... op een dergelijke langdurige, frustrerende manier uh, zouden beëindigen. Dus je moeten... moeder kwam in de psychiatrie terecht op de dag dat je vader... Met pensioen ging. Ja, ja, en ze is daar 22 jaar. Uh, gebleven. Dus tot de dag van haar, uh, van haar overlijden. En betrekkelijk incommunicado. Dus zonder uh, uh, de wens om erg veel te maken te hebben. met haar man, voor zover die nog leefde. die is ergens halverwege die periode overleden. En ook niet uh, haar kinderen. Want mijn eigen bezoekjes aan haar. Uh, in die uh, psychiatrische inrichtingen. Die bleven meestal tot twee à drie minuten beperkt. Uh, omdat dan ging ze, ging ze de situatie onmogelijk maken. Ja. Um, en dit beschrijf je allemaal zeer nauwkeurig en uh, ja. uh, heel uh, strak, uh, correct, mm -hmm. uh, heel feitelijk. Mm -hmm. Hier en daar ook heel geestig, want nu je dit beschrijft, de bezoekjes aan je moeder. je overweegt nog net niet om de taxichauffeur te vragen om maar met dronkende motor buiten te blijven staan. Ja, dat was wel vooral toen ze op het, op het eind. Uh, uh, was dat een beetje eenvoudiger, want ze zat namelijk in de Sint-Jacob hier op de, in dezelfde straat als waar deze studio is. De dus met en, ik, en ik woon zelf aan de andere kant van het Oosterpark. Dus dat, uh, kon me... Maar eerder, toen ze verder weg zat, in een standpoort bijvoorbeeld... dan nam ik een taxi vanaf het station Haarlem. En dan dacht ik vaak, uh, van, nou, ik kan hem net zo goed uh, vragen... om hier met draaiende motor te blijven wachten. Uh, want ik sta toch na vijf minuten weer buiten. En dan, uh, maar ja, dat is ook zo cru op de een of andere manier. Je, je gaat toch, uh, je, uh, je denkt toch, uh, ja, ik moet het wel proberen om er iets van te maken. En ook schaamtevol tegenover de taxichauffeur? Ken je ook dat soort schaamtes? <laughs> ja, ja, dat is het soort dingen waarvan je de neiging zou hebben om daar iets anders op te verzinnen. Ja. Dus ik moet even een brief afgeven of zo. <laughs> Want uh, ja, dat is natuurlijk waar. Je, je stelt je van de verhouding tot je moeder... of de verhouding tot je ouders uh, in het algemeen... stel je iets anders voor dan uh, uh, wat, uh, uh, wat dit uh, was, zo over het algemeen. Ja, goed. Nou, over deze geschiedenis, deze familiegeschiedenis... Uh, spreken we zo uitvoerig. Mijn lieve ouders. Zo heet het boek. Uh, heel even, want ik las vandaag op uh, Villa Media... Uh, dat uh, NRC Media nu echt... Uh, met Deluxe gaat komen. De glossie. 17 september is het zover? Nou, dat, dat, is, dat weet ik niet precies. Maar het, um, um, dat gaat volgens mij om een, om een incidentele glossie. die wij maken voor. Uh, op Luxe is een bijlage die iedere week. Uh, die, uh, die nu wel verschijnt, hè? hè maar, dan uh, we... maar dat is dan een bijzondere. Met, waar adverterers in uh, full color kunnen. Adverteren, als ik ik zie voor nu eigen. enorme wenkbrauwen die beginnen te fronten. Nee, nee, nee, helemaal niet. Dat is een goed idee. De, de krant is in een, uh, in een, uh, een uh, heftig veranderingsproces... Uh uh, betrokken, Zoals je misschien weet. En, uh, en wij proberen met man en macht om de krant een nieuwe toekomst te geven. En nog steeds de beste krant van Nederland te maken. Ja, en hoe ervaar je al die ontwikkelingen bij de NRC? Nou, ik ben daar niet op tegen. De krant was wel een beetje je bevroren. Je zit er sinds 1978? hè? Ik ben al heel lang redacteur, al, ja, 1978. Maar omdat ik dat zo lang ben, heb ik ook nog bij die krant gewerkt... voordat die, zeg maar, een groot commercieel... Uh, succes werd eind jaren tachtig in de jaren uh, negentig. In, in en ook een heel erg gearriveerd soort van, uh, van, van, van, van uh, soort orgaan... dat uh, alom uh, werd uh, gerespecteerd. We waren eigenlijk in de jaren zeventig, begin jaren tachtig... waren we ook eigenlijk veel vechtlustiger... Uh, dan die krant uh, nu was. Die vechtlust is onder druk ook van het feit dat uh, de dagbladen geen uh, vanzelfsprekende toekomst uh, hebben. Uh, is die vechtlust eigenlijk weer teruggekeerd en dat is een goede zaak. Je bent een vervent krantenlezer. Hè? Veel buitenlandse kranten lezen, hoor um, ik. Ja, dat is altijd leuk. Een papieren krant in handen hebben is een. Uh, is een uh, feestje eigenlijk, uh, elke dag. <laughs> ja. Een vrij duur feestje. Dat donkere stemgeluid, van... Raymond van den Boogaard. Praatte je vader ook zo? Had hij ook zo'n hele lage stem? Ja, eigenlijk sommige dingen heb ik van mijn vader. <laughs> ja, het, uh, het is ongelooflijk. Uh, uh, een zekere uh, gerichtheid op het uh, woord. Mijn, mijn vader was enorm, had een enorm groot uh, vocabulaire. Ja. Uh, ofschoon hij uh, niet een intellectueel was of zo. Maar een, uh, zoals hij zelf zei, eenvoudige kantoorbediende. En de Telegraaf las, um, en zeker niet de NRC. En de Telegraaf las. Nou, laten we wel de NRC, want uh, hij was er eigenlijk op tegen dat ik uh, journalist werd. Dat vond hij niet dat hij eigenlijk, ja, laat je je zoon studeren om, om journalist te worden. Ja. Maar ja, toen begonnen, zeg maar, ouder en wijzere lieden in zijn omgeving... tegen hem te zeggen dat zij stukjes van mij gelezen hadden. En toen heeft hij toch maar een <lacht> abonnement op Engels handelsblad genomen. En hij heeft ook eens gebeld he, met de redactie. Wat was dat? Dat beschrijf je ook, he, jongen. Nou, mijn, mijn, dit, mijn aanvankelijke carrière speelde zich vooral af in relatie tot en in uh, Oost-Europa. En die eerste keer dat ik daarheen ging... mijn vader was natuurlijk uh, van een generatie die dacht... dat als je ergens in Oost-Europa, toen nog communistisch... <lacht> Uh, door het uh, voetgangerslicht liep... dat je dan naar Siberië zou worden afgevoerd... en dat ze nooit meer iets van je zouden horen. En uh, het punt is dat ik uh, tijdens uh, mijn allereerste bezoek in Oost-Europa... heb ik een, uh, samen met de radiojournalist Dick Verkerk... en fotograaf Vincent Mensel een uh, Roemeense dissident uh, bezocht. Dat, tenminste, dat was de bedoeling. Want uh, die week al lang te zijn opgesloten in een kamp... en alleen zijn... Latere weduwe was nog uh, thuis. En, uh, maar die ja, had een ingewikkeld verhaal. Er was een, um, uh, een radiocollega, wiens naam ik niet zou uh, noemen, en die had een verhouding met een andere journalist van NLC Handelsblad, die eigenlijk zelf had willen worden meegestuurd op, dit, uh, op deze assignment. Ja. Dat was namelijk een reisje met de minister van Buitenlandse Zaken. En uh, kennelijk was die radiocollega, die was dus een beetje erop uit om, um, want ik was toen echt helemaal groen in de journalistiek, om te kijken of ik niet enorme fouten zou maken. En uh, in die nacht waarin ik dus werd opgepakt samen met Dick en uh, Vicente, um, uh, zond hij net zijn uh, bijdrage voor AVRO's radio-journaal van de volgende ochtend. Uh, het wordt al horen, makkelijker. Vanuit het hotel in ja. Boekarest. En toen uh, zei die. Uh, nou, was het bezoek van Chris van der Klauw, de minister. Het was een enorm succes van zo'n zes zo. Er was één kleine smet. Er was een jonge journalist van NLC Handelsblad, een van de booghart. die. Uh, door provocatief gedrag. ervoor gezorgd had uh, dat hij werd gearresteerd. En uh, mijn vader hoorde de volgende ochtend bij het scheren... Hoorde hij, uh, dus AFOS Radio Zonaal. En uh, toen, uh, niet alleen maar hoorde hij dus uh, dat zijn zoon in Boekarest was gearresteerd... en dat je vermoedelijk nooit meer iets van hem zou horen. Maar uh, bovendien nog dat dit zijn eigen schuld was. En uh, omdat hij zich uh, provocatief had, uh, had gedragen. gedragen. Ja. En die heeft toen, uh, daar ben ik nog jarenlang mee achtervolgd, uh, op de krant uh, de hoofdredacteur André Spoor opgebeld om te zeggen dat dat op een misverstand moest berusten. Omdat, uh, ja, is een keurige jongen, die uh, gedraagt zich nooit uh, provocerend. Op dat moment was ik zelf trouwens al lang weer vrijgelaten... door de Roemeense uh, autoriteiten. Dus het was wel een gedenkwaardige avond. Ja. Maar desondanks heb ik van mijn... Uh, ik ben de tel kwijt, maar toch 35 jaar of zo bij de... Uh, bij de krant heb ik er, uh, nou toch, uh, all in all, misschien wel twaalf of meer doorgebracht uh, met Oost-Europa en uh, communistische landen. En -communistische Correspondentschap landen. Uh, in Moskou, ja, uh, ja, oorlog, ik, uh, in het voormalige Joegoslavië. Ja, Joegoslavië was eigenlijk ook een, uh, een uitvloeier uh, daarvan. Ja. En welke buitenlandse kranten lees je? Uh, liberation, overigens digitaal, maar dat is niet mijn schuld... omdat die wordt op papier een dag te laat bezorgd in ja. Nederland. En uh, de Frankfurter Allgemeine Zeitung. En je vertelde trouwens daar net vlak voordat we begonnen met het programma... dat je je Frans hebt geleerd, beter hebt leren spreken... door een programma dat leek op kunststof. Ja, een beetje wel. Het was een radioscopie van Jacques Chancel... En dat was elke dag, Frans den van vijf tot zes. En daar werd echt een duurlijnsouwe moor. werden daar geïnterviewd ja. een uh, uur lang en doorgezaagd. En... Uh, en uh, uh, dat, dat was een fantastisch programma. Dat is ook een enorme. Die Jacques Chancel, die trouwens nog leeft, geloof ik. Die heeft dat ook wel uh, tien jaar gedaan. En uh, daar werd dus uh, alle beroemde Fransen, ook wat minder beroemde, werden daar een uur doorgezaagd. En het aardige van het programma was. Dat zou je nu niet meer hebben, ook niet in Frankrijk. Ja. Was dat. Uh, het was dan zes uur. Dat was van vijf tot zes. En, uh, en om zes uur was het dan afgelopen. Maar ja, dan zaten ze nog midden in een onderwerpje. En dan was altijd het punt moest dan worden afgerond en dan moest dan het radio -nieuws op wachten. En soms was dat oh, binnen een minuut gekeken, dan... maar, ja, maar soms duurde het ook zes uh, minuten. dus Het programma was ook een soort van instituut. en Het had elke dag een enorme enorme impact. Ja, nee. zo bond hebben we het nooit gemaakt dat het NOS journaal werd uitgesteld. Maar ik weet niet maar wat er, niet wat er vandaag gebeurt, Raymond nee. van der boeg Goed, wat huishoudelijke mededelingen. Die tegel ligt hier mm -hmm. en uh, luisteraars kunnen zich bemoeien met de uitzending. U kunt uh, naar onze site en naar vragen stellen of opmerkingen plaatsen. Maar we zijn ook uh, werkzaam op Twitter. Um, muziek, want je vader, uh, dat vergat je nog te melden. Dat heb ik ook nog niet gaan nagevraagd. Maar je vader was ook barpianist. Ja. Ja, voordat ik, ja. hij mijn moeder kende en bij de bank ging werken. Mijn, zijn schoonvader was namelijk bankdirecteur. Uh, had hij zijn geld verdiend als sigarenmaker. Het was crisis. En, uh, en als barpianist. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 thought of you, makes me stop just before I begin, cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Nou, weinig piano te horen, Raymond van der Boogaard, Maar toch heb je uh, je liefde voor Frank Sinatra via je vader binnengekregen. Ja, omdat mijn vader tot op hoog leeftijd uh, uh, aan de piano dingen speelde natuurlijk. En dit, dit is het repertoire van zijn uh, jeugd en zijn goede, uh, goede dagen. Dus Irving Berlin, en zoals dit nummer is van Cole Porter... En, uh, Allerlei andere songs en Evergreens, die, uh, die mocht hij graag uh, spelen. En ja. ik vond als kind eigenlijk al, dit is namelijk een hele subtiele tekst ook van Cole Porter. Ja, want je hebt het als motto uh, gekozen, hè, voor het boek Ika ja, You ja. Under My Skin. En bovendien is het toepasselijk. Want het, het, de, de, de tekst zegt natuurlijk eigenlijk dat je. dat, je, uh, uh, dat de, de ik-figuur, om het zo maar uit te drukken. Uh, um, weet eigenlijk dat hij het, uh, iets in de liefde niet zou moeten doen. Um, uh, omdat dat vermoedelijk slecht gaat aflopen. Dat je maar beter. Um, hoe uh, dat zeggen? Tot de werkelijkheid kunt terugkeren. En, uh, maar ja, uh, uh, luidt de tekst dan. Uh, je zit me nu eenmaal onder de huid, dus ik ga, uh, ik ga er maar voor. En uh, um, uh, uh, uh, afgezien van het feit dat het een van de favoriete nummers van mijn vader was, lijkt het me ook uh, van toepassing. Omdat een van de dingen in het boek is, natuurlijk, dat mijn vader op een bepaald moment heeft gedacht: Nou ja, als die vrouw uh, uh, die ik bemin of die mijn vrouw is, als die. Uh, of beide. Um, als die is verdwenen in het uh, gekkenhuis. en uh, niet met mij te maken wil hebben. dan is het misschien een voor de hand liggende oplossing. dat ik zelf ook. Uh, zorg dat ik in de psychiatrie. Uh, uh, terechtkom. en dat ik met haar in dezelfde inrichting. Uh, word uh, opgesloten. Dat en... is wat er uiteindelijk geschiedde. Hè? Het is in feite. Ja. de liefde van jouw ouders voor elkaar. en mm. hun ondergang. En... Ja. Ja en en en dan uh, jouw romantische verklaring is het feit dat jouw vader, want dat is natuurlijk niet uh, nou ja, kan te dat bewijzen. Niet, ik kan dat niet helemaal bewijzen dat hij simuleerde. natuurlijk. Nou is het wel zo dat de, de simulant weet natuurlijk na drie maanden gek huis ook niet meer precies uh, wat er nu echt was en wat, wat simuleerde. Je hebt natuurlijk wel meer uh, het schijnt zo te zijn dat schizofrenen bijvoorbeeld ook weten dat zij een schizofrene aanval uh, hebben. En als je zelf wel eens weet ik veel, een paranoïde uh, situatie hebt uh, meegemaakt... omdat je erg boos was, gefrustreerd of zo. Dan weet je dat terwijl je, je eigenlijk dus aan het aanstellen bent... dat je weet dat je dat je ook aan het aanstellen bent. Dus misschien ja. dat iets dergelijks voor mijn vader heeft uh, uh, gegolden. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja. uh, uh, uh, Mijn Lieve Ouders is trouwens... dezelfde um, uh, titel uh, verschenen bij dezelfde uitgeverij geschreven door Ischa Meijer... Heeft het uh, nog verband met elkaar? Nee, nee, nee dat is uh, helemaal toeval. Puur toeval. Ja. Um, dat vindt Promeent House niet zo'n bezwaar, geloof ik. Dus, nee, ja, nee. Nou, ik dacht, er is het het om, maar... misschien nu een hele serie ja. van mensen... die over hun uh, toch niet heel erg lieve ouders een, een boek gaan schrijven. Want waren ze eigenlijk lief, die ouders van jou? Ja, nou ja, kijk, het, het, het, het hangt vanaf af wat je onder uh, liefde lief, uh, voor staat natuurlijk. Het, het boek is geloof ik niet echt een liefdesverklaring van de auteur aan zijn ouders. Niet bepaald, nee. Um, maar ja, dat uh, weet ik veel. Ik ontvang ook wel eens brieven en uh, mails. En dan staat er liever Raymond, en dat gaat om mensen <laughs> die daar geloof ik niet zo... Dus dat neem je dan ook met een kordeltje zo. Meer cher parent, zo uh, uh, dat lieve ligt wel een beetje tegen best aan. Ja. Wat is maar, het beste aan. Maar ze waren ook geen schurken natuurlijk. Nee, nee. want laten we... De, de, de, de, wat voor vrouw was je moeder? Laten we eens met zo'n basale vraag beginnen. Als mijn, daar, mijn, v, mijn moeder was een... Uh, uh, een vrij eenvoudig meisje uit een nogal Victoriaans aandoend uh, koppel. Um, ze was enig kind. Uh, ze was betrekkelijk be uh, uh, uh, uh, ongezellig opgevoed, denk ik. Uh, dus niet te erg... Uh... Als je bij die mensen op bezoek was, dus die grootouders... dan, dan je, je begrijpt je niet hoe ze er ooit toe waren gekomen... om überhaupt een kind te maken... En, um, een enorme bedoeling. Een enorme bedoeling. En alles was ook vreselijk schoon altijd, kan ik me herinneren. Dat, dat, op de huidige dag zorg ik altijd dat mijn eigen huis niet zo schoon een is. Dan, is. Nou, een beetje smoetsig is. Ja, een beetje smutsig moet het eigenlijk wel, wel wezen. <laughs> en zij had... Um, in dat milieu was ook niet erg gedacht dat uh, dat, dat meisje... ...erg um, ja, veel opleiding moest hebben... Uh, dus ze had huishoudschool, uh, maar ze kon niet koken, zodat mijn vader altijd grappend zei dat, dat geld beter kon worden teruggevraagd. En uh, ze had een, een kinderverzorgingsopleiding, KNO heette dat, uh, waar ze trouwens um, als puber of als uh, jong meisje zelf had gewerkt in psychiatrische inrichtingen. En, dus ze had, en daar kon ze ook over vertellen, hoe die mensen dan deden. Dat is merkwaardig. Dat, dat vermeld je trouwens niet in, nee, niet in het boek. Nee, dat staat niet in het boek. Terwijl ze daar zelf uiteindelijk terechtkomt. Dus het zou er heel erg toe kunnen doen, of niet? Ja, ik heb haar nooit gehoord. In, in die, uh, sprekend over dat verband. Mm. Dus daarom staat het er ook niet in. Nee, omdat nee. het moeilijk eigenlijk te correleren is aan haar eigen uh, avonturen. Um, zij was een wel vrolijke uh, vrouw in veel opzichten. Uh, uh, uh, het punt is een beetje dat, dat uh, uh, in 1960 uh, verhuisden wij, of het ons gezin dat inmiddels uit vier personen bestond. Want ik heb ook nog een zusje. Dat negen jaar jonger is? Dat negen jaar jonger is. Verhuisde uit Amsterdam naar Amstelveen. Dat is ook eigenlijk het begin van het Nederlandse werkschapswonde. En daar kregen we een, een, een, een, een, een huis in een, in een rijtjeswijk. En een eigen autootje, et cetera. En ik geloof dat dat voor mijn moeder eigenlijk de... Waar zij in Amsterdam-Zuid nog allerlei spontane sociale opvang en een bepaald milieu hadden gehad. Uh, dat werd een nieuwe andere samenleving. waarin de mensen eigenlijk veel geatomiseerder leefden. En ja, mijn vader was elke dag naar kantoor. En was me of niet een moeilijke man als hij thuis kwam, in sommige opzichten, voor haar. Um, en uh, dus mijn moeder, denk ik, is daar wel. Um, uh, uh, een beetje vereenzaamd. Dus meer geatomiseerde samenleving, die bovendien veel meer dan in de jaren vijf. Ja, je beschrijft het uh, heel kernachtig op een gegeven moment uh, ze, uh, dat de TV toen ook zijn intrede deed. Ja. Daarvoor vermaakten ze zich met vrienden uh -huh. en toen keken ze naar de televisie waarop ze zagen hoe andere mensen zich vermaakten. Ja, en bovendien ging daar natuurlijk de sterke uh, gedachte van uit dat daar ook werd verteld wat uh, leuk was in het leven. Mm. En dingen als uh, consumptie en dingen als uh, uh, de, de, de, de, die atomaire uh, familieleven. Dat werd daarin ook wel als uh, ideaal zeg maar voorgesteld, hm. denk ik. En um, die verhuizing naar Amstelveen beschrijf je als een enorme omslag. Ik uh, vond dat als kind, vond ik dat zelf heel erg. Ja. Waarom? Wat was ik daar wel, zo ja, erg hmm. Nou, misschien daardoor omdat, uh, omdat er verder niks meer gebeurde. Je zat met z'n vieren dan, zou ik maar zeggen, uh, uh, op een kluitje. En werd geacht heel erg gelukkig te zijn. En, um, en tevreden. En ja, nou ja, zo werkt dat niet in het leven. Dat lijkt nu misschien... Um, Nogal een open deur. Maar je moet niet vergeten, natuurlijk, dat de jaren 50 is toch wel een tijdje geleden. En dat was een, denk ik altijd een ander soort Nederland. Waarin... Jij bent van 51, hè? Ik ben zelf ja. van 51, ja. En um, waar je ook komt, dingen die ik als kind heb gezien, dan zie je dat. Um, uh, dat land was veel armer natuurlijk. Mensen moesten het meer van elkaar hebben. Ik heb later, toen ik um, in oost europa werkte... waar in, in de communistische tijd in ieder geval iedereen nog steeds arm was. En aangezien nou, er in de openbaarheid niets te beleven viel... mensen het van gezellige avondjes onder elkaar moesten mm -hmm. hebben... vaak gedacht aan uh, de jaren 50 in Nederland... voor ze werk die je als kind had uh, gezien. Ja, ja. Dat was dus veel gezelliger. En daarin had je... Uh, uh, op een bepaalde manier een, een, een interessanter leven, denk ik... dan in uh, het, het Nederland van de jaren zestig en zeventig... met de beginnende welvaart. Hm. Goed, dat was een kanteling, de verhuizing naar Amstelveen. Maar het gaat pas echt mis op het moment dat jouw vader met uh, pensioen gaat. Ik zou je willen vragen of je dat fragment uh, wilt voorlezen. Pagina 23 staat het voor. Pagina 23... Me. Op de pensioenplechtigheid zag mijn moeder er angstig uit... toen ze aan de zijde van mijn vader naar de toespraken luisterde. Haar ogen stonden vreemd... en de roze op haar wangen was enigszins onbehouden aangebracht. De afgelopen weken had ze me bestookt met manische brieven... in een vrijwel onleesbaar handschrift... waaruit viel op te maken dat ze erg opzag... tegen de straks permanente aanwezigheid van mijn vader thuis... Het is een litanie die ik sinds mijn kindertijd duizenden keren gehoord heb, als mijn vader niet thuis was. Hij is een lieve man, hij houdt van mij, maar hij is zwaar, heel zwaar op de hand. De man die buiten de deur zo'n vrolijke charmeur was, stelde zware eisen en ontstak vaak in toorn wanneer hij meende dat de liefhebbende man en vader onrecht werd aangedaan. Dan hing hij bijvoorbeeld, nog een indringende jeugdherinnering... vier hoog aan de buitenkant van het balkonnetje... en dreigde te springen wanneer mijn moeder en ik niet... spoorslagsexcuses aanboden voor ons tekort aan waardering voor hem. In zo'n staat geraakte hij al vlug. Op een dag kwam hij thuis met een ontwerp voor een familiewapen... dat hij op zijn persoonlijke briefpapier wilde laten zetten. De afbeelding was gebaseerd op het thema boom of boogaard. Een grote boom die mijn vader voorstelde, overschaduwde drie kleinere bompjes... de andere gezinsleden. Ze lijken een beetje op bloemkolen, zei mijn moeder. Het duurde dagen voordat de rust in huis weer enigszins weergekeerd was. Mijn moeder voelde het pensioen van mijn vader als een ramp. Straks zou de man die haar beminde, maar ook bedreigde, permanent thuis zijn. Voor haar was deze dag niet het startzijn voor fijne reisjes naar Zuid-Frankrijk... en andere geneugten die mijn vader in gedachten had... Dit was het einde van de wereld. Ja, nou, dit geeft wel een, een, een heel goed beeld. Uh, wat trouwens opvallend is, mensen die jouw werk een beetje kennen... weten dat je enorm bloemrijke stijl hebt. Mm -hmm. En uh, dit is van een heel andere orde. Het is heel simpel. Ja, nou, kijk, de gedachte van het boek was oorspronkelijk om te denken... Van, ik ben journalist en ik schrijf voor reportages over van alles en nog wat en zo... En um, laat ik nou eens proberen dit verhaal uh, dat ik van daarbij uh, ken... Uh, uh, op te schrijven als een journalistiek verhaal. Dus ja, hoor en wederhoor kan ik niet meer toepassen, want iedereen is dood. Maar um, ik kan wel dit merkwaardige verhaal dat ik uh, goed ken... proberen een beetje verhalend en een beetje leuk uh, uh, op te schrijven. Zoals je dat doet, wel met erge dingen, ik bedoel... Hmm. Um, uh, ik heb hele leuke, uh, of, of hoe zeg je dat, hele leesbare in ieder geval, uh, verhalen geschreven over dictatuur in Oost-Europa, over het leven van. Uh, dus ik heb uh, een paar jaar geleden, toen Karadzic werd uh, gearresteerd, nog een heel invoelend en grappig, vond ik zelf, uh, verhaal over hem uh, geschreven. Dus je moet erg dingen, of dingen die onaanvaardbaar zijn of die je niet zou willen, oorlogsgeweld. Uh, moet je wel zo opschrijven dat het een beetje, een beetje aardig leest. Uh, en dat je. En de, de manier weet, om. Sorry, ik moet je heel even onderbreken, de ja. Er is uh, verkeersinformatie. Uh, om, ja. AMB Verkeersinformatie. Op de A16 bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd richting Breda. Bij Rotterdam-Kraningen zijn twee rijstroken dicht. En daardoor staat er file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Verknopen de Bregseplein 2 kilometer. NTR brengt cultuur. Nu luister naar Kunststof. Raymond van de Boogaert is vandaag onze gast, uh, NRC-journalist sinds 78. En hij schreef een uh, zeer persoonlijk boek, Mijn Lieve Ouders Geheten. En we hadden het net over het feit dat je normaal een uh, heel bloemrijke stijl hebt. Uh, uh, uh, prachtige schrijver ben je. En uh, dit is uh, uh, heel sec be beschreven. Nou ja, sick niet alleen. Het bleek ook heel moeilijk om die, die bloemrijke stijl, zoals je dat noemt, uh, uh, uh, vol te houden. Omdat eenmaal schrijvend uh, heb ik, uh, uh, merkte ik dat veel meer dan bij andere onderwerpen, uh, gewone onderwerpen, Um, het kwam met nauwelijks uit de pen. En het was allemaal vrij beknopt en een beetje afgebeten... met ook al heel erg veel lelijke zinnen uh, uh, erin. En dus kennelijk is het zo dat je niet dat verhaal van je eigen ouders... ook al denk je dat het eigenlijk betrekkelijk ver van je afstaat... Um, zo makkelijk kunt vertellen als... Uh, weet ik veel, de, de, de, de, de erge dingen tijdens het beleg van uh, Sarajevo... Ja. die ik gedaan heb... Um, uh, dat is toch iets heel anders. Je kunt je, kunt je wel uh, voorstellen dat je er helemaal buiten staat. Maar, dan maar wat er, zat er in de weg? Nou ja, toch natuurlijk, omdat uh, uh, 22 jaar, of misschien wel langer... maar in ieder geval die 22 jaar uh -huh. van de gekte van mijn moeder... Uh, heb ik dat verhaal een beetje op een afstand moeten houden. Het is vrij vervelend als in je omgeving mensen die je goed kent... Uh, uh, zeg maar kierenwiet uh, worden. Want zelf wil je liever niet uh, kierenwiet uh, worden. Dus je moet je daar toch op een bepaalde manier een beetje tegen wapenen... of heel erg markeren dat dat een... een is dat de angst, dat je zelf ook kierenwiet gaat worden? Nou, die, nee, die angst heb ik nooit gehad. Alleen het uh, op het net, moment he? van het schrijven... Mm -hmm. Um, tenminste, ik ben mij die angst niet bewust geweest, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, uh, alleen tijdens het moment van het schrijven blijkt, want taal is een heel veelzeggend iets natuurlijk. Mm -hmm. um, um, uh, die afstand en die houding en die, die, uh, die afweer, kun je zeggen tegen dat verhaal, die bleef toen ik uh, overigens, uh, wat is het? Uh, uh, 2005, hebben we nu 2000 Elf, dus het is uh, zes jaar later. Toen ik zes jaar later dat uh, verhaal dus definitief tot een boekje probeerde uh, om te werken. Toen bleek dat eigenlijk in mijn taalgebruik die afkeer nog steeds duidelijk uh, aanwezig was. Dat het een heel gedoe werd nog... om ten eerste het boek iets minder afgebeten en beknopt uh, te maken. En ten tweede uh, uh, uh, ook wel om mezelf er een beetje in te schrijven. Dat werd iedereen gezegd. Dat je kunt niet in die mate jezelf te buiten laten. En nee, in... want je bent toch de zoon van deze twee mensen. Ja, bovendien achter men dat uh, mijn vriendin bijvoorbeeld vond het buitengewoon gewoon oninteressant. Dat er helemaal niets over mij in stond. Dus dat heb je het ik, had eerst jezelf helemaal weggelaten Ja, eigenlijk wel, ja. <lacht> ja. Ja, er staan nu dingen, die, af en toe dingen over hoe ik dingen heb ervaren. Of iets wat ik zelf beleefd heb. Of waar je zou mm -hmm. kunnen denken dat dat misschien samenhangt met hun verhaal. Ja. Um, Daarin maar ga je, je behoorlijk ver nu trouwens. Hè? Want uh, uh, zaken nou, waarvan je nu zegt, die misschien met elkaar samenhangen. Uh, op een gegeven moment beschrijf je dat je uh, uh, uh, uh, een vriendin ernaast hebt genomen. Je bent op dat mm -hmm. moment getrouwd. En je vrouw vindt dat uh, zo erg dat ze een zelfmoordpoging doet. Ja, ja. Het, het, um, ja dat is in het begin. Als mijn moeder dus... Um, uh, in het gekke huis verdwijnt. Of kruikzinnig wordt, of hoe je dat moet uitdrukken. Uh, toen, uh, toen werd ik wel heel erg voorzichtig... in het inderdaad markeren van mijn... of heel erg um, heftig in het markeren van mijn um, ja, autonomie. In feite. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat huwelijk... waar misschien nog wel andere dingen over te zeggen waren... dat gaat niet om. Maar het, um, dat kwam mij plotseling voor... als een uh, onaanvaardbaar wagenstuk. En de beste manier om dat te neutraliseren is natuurlijk het verkloten. Door een vriendin ernaast te nemen. Mm. En, um, om dat te en dat was dus ook is gelukt. En dat leidde tot. Uh, ja, ik bedoel, ik ben geen psycholoog en psychiater. En ik heb ook helemaal geen. Uh, niet de pretentie dat ik kan uh, uitleggen waar dat uh, verband precies in lag. Maar het is wel opvallend dat dat ongeveer tegelijkertijd was. Ik ging in mijn eentje dus als correspondent naar Moskou ook door deze. Want um, het was in hetzelfde jaar, 1982. En uh, wat een vrij hard uh, deal was om in je eentje in Moskou te zitten. Met z'n tweeën ook, denk ik nou. maar het, uh, uh... Terwijl je moeder net is opgenomen in een psychiatrische inrichting. Je bent dan 31. Dat is natuurlijk ja. ook wel een besluit. Of... Nou ja, dat, dat moet er wel dus even duidelijk zijn. Het is niet een soort van jeugdtrauma. Als, het mij, als het mij dit dan nu allemaal over de was overkomen, dan is het. Dan was het iets anders geweest. Op je 31 is het wat makkelijker om uh, afstand ja. te nemen. Tot maar te wat doen. was daar wel aan de hand in uh, Huizen van de Boogaard? Dat is toch nadat ik het boek had gelezen, dacht ik: wat is daar nou gebeurd? Want uh. deze scène die je net voorlas: hè, het, mm -hmm. het, het is hilarisch, het is ook grappig, maar het is tegelijkertijd iets verschrikkelijks wat je beschrijft. Mm -hmm. Je vader die daar uh, aan een balkonnetje. Vier hoog aan de buitenkant ja, van in, het balkonnetje. In ja, op de ja. Gaat hangen. Hoe oud was je toen? Nou, dat, dat weet ik niet precies, maar acht of zo. Maar dat is toch wel wat? Nou ja, ik kan me dat goed herinneren. <laughs> ja. Ja. Het, uh... ja, maar je hebt als kind ook de neiging om te denken dat dingen vanzelfsprekend zijn. Hm. Dus um, uh, ja, dat was nu eenmaal hun, hun omgang. En er waren trouwens ook wel gezellige ja. dingen thuis natuurlijk. Maar ja. als we dat, even dat maakt het leven ook zo ingewikkeld natuurlijk. Dat de grootste hel ook tegelijkertijd de grootste hemel kan zijn. En dat mensen uh, zich niet volgens schablonen uh, gedragen. Ja. Uh, en ze hielden van elkaar. Ze hebben ook altijd een. een, een um, goed seksleven uh, een goed gehad. Seksleven gehad. Dat ja. vind ik heel interessant. Dat op vrij. Uh, Hoe weet leeftijd je dat, trouwens? Nou, omdat we altijd, <pakels> op beide locaties vrij gehoorig uh, woonden. En ze waren in het geheel niet preuts. Ze waren ook niet uh, swingers of zo, wat je nu zou noemen. Maar het, uh, uh, uh, uh, zu, ja, het was een zeer vrijzinnig uh, milieu op een bepaalde manieren. Maar wat was er dan mis tussen deze twee mensen? Nou ja, in klinische zin moet ik daar het antwoord een beetje op vragen. Uh, de, de verklaringen die ik kan geven is een beetje wat ze daar zelf over zeiden. En, uh, en uh, een sociale verklaring inderdaad. dat uh, uh, Inderdaad, die overgang van Amsterdam naar Amstelveen... en de maatschappelijke verandering die daarmee samenhing... Een, een meer knus, jaren 50 ideaal... Ja, maar dan hoor ik de een, intellectueel... Een die, die, die de inderdaad sociaal-maatschappelijke verklaringen aandraagt. Nou, ja, misschien had je maar... een, liever een, een intellectueel... die een psychoanalytische verklaring aandroeg... maar ja. ik ben helaas geen psychoanalyticus. <laughs> <laughs> maar bijvoorbeeld de beschrijving dat jouw moeder zegt... Uh, want het ging mis op die dag van de uh, pensioengerechtigde leeftijd. Mm -hmm. Nou is die man die ik bemin, die komt straks thuis... Uh, en is de hele dag thuis en hij bedreigt me. Nou ja, zij ervaarde... hij bedreigde haar niet in die zin. Dat is voortdurend maar uh, slechte dingen in de zin had of gewelddadigheden of zo. Maar, um, maar iets moet haar zo angstig hebben gemaakt. Ja, dat, nou, zijn, zijn permanente aanwezigheid... en de, de, wat zij zelf ervaarde als de psychische druk uh, die van hem uitging... Uh, Namelijk aan een balkonnetje gaan hangen op het moment dat er nee, iets niet, gebeurt. Nee, niet, dat dat niet een zo... balkonnetje hangen. En, uh, ik bedoel, af en toe aan een, een balkonnetje hangen misschien. Maar het, uh, nee, meer de, de gedachte dat hij haar man was... en dat ze heel erg veel van hem moest houden... en dat dat ook elke dag moest, uh, moest blijken, als het ware, in haar attitude. Daar, daar zag ze, denk ik, als ik het zo samenvat... ze zou het zelf anders hebben verwoord, maar... Um, uh, ik denk dat ze daar heel erg tegenop zag. Ja. Ja. En dat zei ze ook in al die, nou ja, de, de, in die brieven. Daar, um, en kun je het je dat voorstellen? Dat hij een hele lieve man was, en dat hij heel goed van haar hield. Ja. Maar dat het zo'n zo uh, moeilijke man was om mee te leven. En, en heb jij hem ook zo ervaren? Heb je, ben je er getuige van geweest dat zij dat zo, dat dat dat zo dat was? Van? Of dat hij dat was. Ja. Um, ja, dat deed hij met mij ook wel natuurlijk, ja, als kind. Wat dan? Maar ik moet wel zeggen dat toen... De, de, de, Wat dan? Wat deed hij dan? Nou, wij moesten beide, in dit onderhavengeval, kan ik kan me goed herinneren... moesten wij beide excuses aanbieden voor het feit dat wij iets verkeerds hadden gezegd of gedaan. En dat kwam later ook nog wel uh, voor. En dan raakte hij helemaal de dolle heen. Dan... Uh, uh, ja, dan. Uh, uh, dan werd hij heel erg. Hij was zelf een moederskindje. Misschien dat daar wel mee samenhing. heel heel erg van zijn moeder. Hij zat ook tot op hoge leeftijd, of althans. Als middelbare scholier kwam ik thuis van een feestje. En dan zat hij altijd in de kamer, liefst in een uh, afzichtelijk handsop. Dat ik. Uh, uh, Waar ik als kind in orde pest had. En uh, uh, dan zei ik, nou dat uh, had niet gehoeven. En dan vroeg hij of ik nog een boterhammetje wilde. Zo, terwijl mijn gedachten eerder bij de meisjes waren... met wie ik getanst had op school. En uh, uh, dan zei ik van, nou dat hoeft niet hoor. dat Ga maar vast, ga jij maar naar bed. En dan zei hij, nee, nee, nee, dat kan niet. Want dat deed mijn moeder ook altijd voor mij. Dus... Uh, uh, ja, wat dat betreft had hij een. Uh... En hij ging dan zelf stoere verhalen ophangen over de meisjes die hij had versierd. Ja, hij was seksueel jaloers op zijn zoon. Ja. Dat is wel duidelijk. ja. En het feit dat, uh, dat ik zo'n enorme dan? womanizer was als. Was een, uh, toen middelbare toen niet. Dat heb je later allemaal goed gemaakt. Nou, dat moet anders. Maar het. Uh, um, uh, maar waar ja, bleek dat? Die, die, die, die, die jaloezie? Die seksuele jaloezie? Nou, omdat hij dingen zei. En zo. Of ik misschien homo was waar iedereen bij zat. En zo, dat soort dingen. Hm. Ja. En dat was uh, in zijn gedachtenwereld een enorme belediging. Dat ben ik overigens niet. <laughs> maar. <laughs> en nooit geweest. Maar het. Uh, um, maar nu ja. kom je. Je zegt ook nu in dit gesprek, maar ook in het boek beschrijf je. dat je, je uh, een broertje dood hebt aan uh, psychologische verklaringen. Um, toch ben je vrij stellig in je uh, overweging. wat er met je moeder aan de hand zou zijn geweest. Namelijk dat het een besluit is dat ze gek werd. Haar ja, eigen bij, besluit. Bij, bij, bij gebrek. Ik ben, hou ook niet zo heel erg van uh, psychologische verklaringen. die uh, zeg maar alles rechtbreien. op een bepaalde manier. Um, en. Ja, ik denk dat, het, dat ze allebei een uh, verkeerde beslissing hebben genomen. En dat hun zoon, door dat uh, anders aan te pakken en ook door afstand te bewaren, uh, de juiste keuze heeft genomen. Dat ben ik dus niet <lacht> die de juiste keuze heeft gaan. En. Uh, de, uh, maar wacht even, wel, ja. hoe bedoel je dit? Zij hebben een verkeerde beslissing gemaakt door. Catastrofale uh, besluiten hebben zij genomen door, uh, door niet meer uh, mee te doen in het. Uh, of uh, mijn moeder dan. Maar in, hoe kun je, je daar zo van overtuigd zijn dat ze uh, het besluit heeft genomen om krankzinnig te worden? Nou, het besluit om krankzinnig te worden. in ieder geval wel het besluit om niet meer te willen meedoen. Ik kan me uh, uh, dat goed herinneren, dat wordt ook uh, beschreven in het boek. Um, dat ik aanvankelijk of bij de eerste keer... Uh, toen ik haar opzocht in een psychiatrische inrichting... Uh, dat was in Amsterdam op de pc inmiddels verbouwd tot een prachtige luxe appartement. Ehm... Um, uh, ook oprecht geprobeerd heb om met mijn moeder te praten... over wat daar dwars zat en hoe dat nu verder moest. En, zo. en mijn moeder die boycontte dat volledig en is dat 22 jaar blijven doen. En ik heb dat altijd gezien als een keuze... die daardoor ook uh, in zekere zin te respecteren is natuurlijk. Ik bedoel, het is niet alleen maar een soort van uh, dooddoener... Uh, je hebt toch, uh, zeg maar, dat iemand uit je naaste omgeving... Uh, geeft jou op, want je geeft ook je zoon op. En trouwens ook je dochter, ja. in uh, het geval van mijn moeder. En je man natuurlijk. En, uh, nou ja, het hele leven, het hele sociale leven. De... Ja, en jezelf, zou ik zeggen. Maar dat is al bijna een moralistische opmerking. Uh, maar ja, je maakt het daarmee ook... Eigenlijk um... is dat onaanvaardbaar. Het is een onaanvaardbaar. Mensen moeten dat niet zo doen, hmm. vind ik. Um, nee, maar door het is eigenlijk dit ook een stillig, vorm van, van sociale suïcide. Uh, um, um, en net als met een gewone suïcide in je omgeving, ik vind zelf, als dat wel eens voorkomt, vind ik dat een, een, dat een onaanvaardbare manier van doen. Dat moeten mensen niet doen. De enige uitweg die je hebt om te zeggen van nou ja dan uh, laten we toch uh, x maar in ere houden... is denken van, nou ja, goed, het is een beslissing. En zo zie ik eigenlijk de... Uh, en een beslissing kun je van een mens kun je respecteren. Ook al beter niet mee eens of je, je uh, vindt het contraproductief of stom mm -hmm. of weet ik mm -hmm. veel. Nou ja, en, op die manier zit dat ook met mijn uh, moeder. Althans mijn oordeel over mijn moeder. En, en, en zag je dat toen ook als een afscheid, dat gesprek? Dat je net mee ja, ik stond doen. buiten en ik dacht, dat, daar kun je niks mee aan doen. Dat ze dat zou gaan volhouden, dat wist je ook? Nou, dat weten niet, maar, maar het was... Uh, uh... Ja, het was een heftige scène, want ik had dus geprobeerd. Ze wou weglopen uit die ruimte waar we met z'n tweeën zaten om dan uh, te spreken. En uh, uh, ik heb haar fysiek geprobeerd te verhinderen dat ze uit die ruimte liep. En dat hebben we geruimd, en nu niet uh, gewelddadig, zo zeg maar, een beetje duwen. Een <lacht> oud vrouwtje en een man van 31. En, uh, Hield je de... van haar eigenlijk? Toen. Nou ja, misschien... Ja, dat is eigenlijk een vraag waar ik niet zo heel veel mee aan kom. Ik had wel het beste met haar voor, denk ik. Maar nou, de, dus op de het huidige het aan, dag is het niet zo. Ging het, is het, is het je aan het hart dat, dat ze dit besluit had genomen? Uh, ja, ja, maar of dat heel erg verschillend is... Uh, uh, uh, uh, van de situatie waarin een, uh, een vriend of zo van mij... of een collega ja. op de krant, ik noem maar wat... Uh, door het lint zou gaan, dat weet ik eigenlijk niet. Dan zou ik vermoedelijk ook uh, zeggen van... Uh, dat is een uh, niet bestaande naam, Marietje. Uh, ja. uh, kunnen we daar niet uh, iets anders aan... Uh, uh, niet wat anders aan doen. Dat is heel vervelend. Ik vind het niet leuk als mensen in mijn omgeving verloren gaan. Niet de kindertjes in het ziekenhuis van Sarajevo... bij wie een been is afgerukt en een granaat. En ook niet mijn moeder. Nee, is niet leuk. Die, uh, nee. nee. Nou ja, niet leuk. Dat is, ja, het dat is, is heel erg. Formuleer. Het is onaanvaardbaar. Ja. Ja. onaanvaardbaar dat... Ho Hoewel je je boek opent met dat de dood uh, onaanvaardbaar ah. is. Terwijl het in dit geval, eigenlijk weerspreek je dat ook in je boek. Want het was hmm. een enorme opluchting toen ze eenmaal ah, ja, dood was. Ja. Maar ja, dat komt omdat er zo'n 22 jaar sociale suïcide daar vooraf ging. Dat mm -hmm. is wel vrij lang. Hmm. En, en uh, uh, ik bedoel, ik zeg wel beslissing, maar het is niet zo uh, dat mijn moeder 22 jaar uh, uh, dolle pret hebbend in die richting zat natuurlijk. Het is een duidelijk geval van een leidend mens. Of ze gewoon toch uh, meer leed wanneer ik er was, bleek ook tijdens de begrafenis, dan uh, wanneer ze gewoon gezellig op de gang daar uh, zat uh, te vegeteren. Alsof of ze het jou dus, ook kwalijk nam. Ja, er zat een element van. Ook ten opzichte van mijn vader, zat er een element van. Uh, zat iets verneinigs in haar uh, afwijzing van dat uh, contact. Ja. En waar zat hem dat dan in? Want wat zou ze jou kwalijk kunnen nemen? Nou, dat ik er was, vermoedelijk. Dat je er was. Dat je daar op bezoek kwam. Of sowieso ja, ik, dat ik je er bestond. op bezoek. Dat op bezoek komen dat impliceert. Een, uh, nee, niet, niet dat ik geboren was, nee, denk nee, ik. Maar nee. uh, dat op bezoek komen vergt een zeker. Uh er spreekt een zekere verwachting uit... ten aanzien van het sociale contact uh, dat ja, bij een bezoeker minst, hoort. En, ja. en die, um, uh, zij stelde er een... een uh, of het was voor haar belangrijk om die sociale verwachting te beschamen. Want dat was nu eenmaal de keuze of de, of de act, of hoe je dat wilt noemen, uh, uh, waar ze in verzet was geraakt. Wat voor invloed heeft dit gehad op de rest van jouw leven? Je was geen kind, maar je was 31. Nou ja, afgezien dus van de, de verraderlijkheid van het opschrijven van die dingen, of het wat dan blijkt dat je de afweren die je dan hebt op, opgebouwd, weet ik niet of er zo'n enorme invloed is op mijn, op mijn eigen leven. Dat. Uh... Ik weet niet, het is wel, je kunt wel uh, amateurpsychologisch... of kan ik zelf, bedoel ik, uh, amateurpsychologisch... allerlei dingen in dat debatieren. Maar... Um... Wat gebeurt er dan als je dat doet? Nou ja, de, de, de, maar dat, dat zijn natuurlijk ook in, de, pedagogische inzichten... die mijn ouders niet hadden en niet konden hadden in de jaren vijftig. Maar je kunt natuurlijk wel denken dat... Het, in mijn eigen kant stond een prachtige recensie van mijn boek door Breertes Ritsema. En die zegt dan inderdaad nou, het doel van de opvoeding... is uh, kinderen een veilige uh, uh -huh. um, uh, een omgeving verschaffen waarin zij zich uh, bemind weten. Um, ja, ik geef niet zo heel veel. Bertrand Ritswaan mag ik graag, maar zitten. ik geef niet zo heel veel om dit soort pedagogische uh, uh, redeneringen. die volgens mij ook betrekkelijk moedieus zijn, vaak. Maar goed, je kunt inderdaad <laughs> zeggen dat dat niet zo heel erg uh, aan de orde kwam. En dat voor zover uh, ver het verhaal van die 32 jaar een verscherping was van een situatie die misschien toch al endemisch eerder bestond. Um, uh, ja, dat, uh, en dan kun je weer zeggen... Ja, dat, ik heb uh, me nu trouwens al 17 jaar heel fijn met dezelfde vrouw samen. Aan maar, de, het maar op in op de periode is. Aan wie het boek is opgedragen, Jolande. Um, maar in de, uh, uh, in de jaren daarvoor... hebben ze zich wel gekenmerkt door iets wat, wat je... Officieel, seriële monogamie, noem, geloof ik. En, uh, uh, <laughs> Volgens de damesbladen. Ja, ja. ja, en dat hing er toch wel duidelijk mee samen. Dat als ik dacht dat het, het je hebt wel vijf heel vijf veel vijf woorden vijf nodig om uiteindelijk tot doen. deze conclusie ja. te komen, nou. Raymond van den Bogen. Um, het, het feit, mag ik je dat vragen, het feit dat je jezelf niet hebt voortgeplant, uh, is dat een bewuste keuze geweest? Of? Dat heeft, heeft mij nooit belang ingeboezemd. Dat ja, heeft jou nooit nee, dat, belang niet ingeboezemd. Het is een negatieve keuze geweest. In die zin dat ik dacht: van nou, ik kom uit zo'n kutgezin. En het, uh, ja, dat ga ik zelf niet nog een keer doen. Uh, de, um, uh, maar ik heb dat nooit als een prioriteit gezien. En mijn zusje trouwens ook niet. Dat is aanmerkwaardig. Ja, en heb je het daar wel eens met haar over gehad? Ja, laatst toevallig. Want uh, Naar aanleiding ik van had haar niet boek. gevraagd om, uh, of ik het boek mocht schrijven. Dat zijn ook haar ouders natuurlijk. En waarom had de je het haar niet gevraagd? Ja, heb ik eigenlijk niet zo aan gedacht. Ik ben heel goed met mijn zusje, maar... Dat, Daar ik heb ik niet aangedacht, niet dat kan ik dan weer bijna niet geloven. Ja, ik kan er niks anders van maken. <laughs> Je hebt er niet aan gedacht? Uh, nee, maar toen het af was, dacht ik, ja, dat, dat, oh, kan, ja, mijn ik, zusje. dat kan ik eigenlijk niet uh, maken. Dus toen heb ik haar het manuscript uh, toegestuurd. En toen hebben we, zoals in Nederland. en, uh, en uh, uh, ja, hebben we er een weekendje aan besteed om het een beetje erover te hebben. Hmm. En, uh, mijn zusje woont al heel lang in Nederland en überhaupt in het buitenland. Dus die heeft zeg maar, het verhaal van die 20, 22 jaar uh, minder uh, direct uh, meegemaakt. So, ja, wel de eerste drie genoeg, of vier. Voelde jij je ook meer verantwoordelijk voor je ouders dan zij? Je was de oudste, negen jaar ouder. Uh, nou, dat ging vanzelf. M mijn zus kon op afstand weinig doen. Dus hmm. ik heb hun uh, zaken uh, waargenomen. En zo. Maar goed, het feit dat, dat, dat zij ook niet voor nageslacht voor heeft gezorgd. Uh, daar hebben jullie het nog wel even over gehad in dat <laughs> gesprek, offerde mijn zusje... dat dat misschien samen zou kunnen Ja. En, en die, hoe ja. heb je daar toen op gereageerd? Uh, ja, ik heb gezegd dat dat inderdaad wel zou kunnen. <laughs> ja. Maar ik, ik sta voor mijn eigen uh, uh, beslissingen en keuzes in dat opzicht. En het is ook bepaald niet zo dat ik achteraf denk... dom zeg... Uh, had ik maar. Uh, ik heb wel, toen mijn moeder um, uh, dood was, had ik wel een gevoel van bevrijding. Dat wordt ook uh, beschreven een het stuk. Ja. En het is wel waar dat ik in veel opzichten, geloof ik, socialer ben geworden. Ik, ik was wel, uh, voor die tijd was ik ook wel sociaal. Maar ik ben, ben duidelijk, voor mijn gevoel in dit geval, uh, veel vrijer in uh, maatschappelijk. Uh, in de maatschappelijke omgang. En hoe verklaar je, je dat? Vrienden vrienden, dan hoe, vrienden. Hoe, hoe komt dat dan? Ja, de, ik denk dat dat toch een beetje samenhangt met het feit dat je. Uh, dat de manier waarop uh, die ouders zich gedragen maakt. dat alles. Uh, ja, dat je denkt dat heel veel dingen zich op het scherp van de snede afspelen. Mm. wat eigenlijk in het sociaal verkeer niet zo is natuurlijk. Je, kunt, uh, je kan en, dan gewoon een heel eind voor je Ja, dus Het was veel formalistischer en. Mm. en uh, uh, en eigenlijk afstandelijker in mijn sociale optreden, geloof ik. Ja. Dat is dan een behoorlijk winpunt. Je beschrijft trouwens op een gegeven moment... Uh, dat je uh, depressief bent en een mm -hmm. beetje paranoïde. Ik weet niet hoe je een beetje paranoïde kunt zijn. Uh, nou, ja, ik, ik heb uh, twee keer uh, meegemaakt dat ik... Um, maar um, ergens was er een sociale omgeving en um, dat ik wist dat ik dingen zag en hoorde en beleefde die niet waar konden zijn. Dat is geloof ik een goede omschrijving van een ja. paranoïde toestand. Ja. En toen nam jij het besluit om daar niet aan toe te geven? En die paranoia? Ja. Nou, ik heb niet last van paranoia als een permanent verschijnsel. Maar het is twee keer gebeurd dat ik uh, uh, die uh, ervaring had. En die ben, daar begint het uh, boek ook mee. Want terwijl ik bij, voor de intakegesprek met een onder op psychotherapeut uh, uh, zit. Uh, uh, krijg ik een telefoontje dat mijn moeder is overleden. En uh, dus ik heb toen. Uh, bij een psychotherapeut. die ik... Me We gaan bijna door het nieuws heen, Raymond van der Bogaard. Ah, je hebt het toch voor dat mekaar. Is, dat is ook Wat schreef. komt er op die tegel te staan? Ja, dat is ook Heel snel nu. Ah, Wat ga je opschrijven? Een aanspraak van Lacan. En die luidt. In het Frans: Il n'y a pas de rapport seksuel chez l'être parlant. Vertaal het even. Dus er bestaan geen. Of het, um, er bestaan bij het sprekende wezen geen seksuele verhoudingen. Dankjewel. Zo dadelijk twee dingen op deze zin. Dank meneer Van der Boga. Dit was aflevering 2322. Ja, 2322. Morgen kijken wij in de ziel van politici. Met Koen Verbaak. Radio 1. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Deze zomer, elke vrijdag van 12 tot half 2. Zomernachten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 ABN Amro, de bank Anonu. Dit is Radio 1.